8 uur Gert Kluk met het NOS Journaal. De kandidaatlijsttrekkers van het CDA zijn positief over een eventuele samenwerking met de PvdA. Ze zijn het erover eens dat het heel goed mogelijk is dat het CDA met de PvdA in een nieuw kabinet komt na de verkiezingen in september. Dat bleek tijdens een onderling debat in Nieuwsuur. Eerste voorkeur van de CDA's lijkt samenwerking met VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie na de verkiezingen. Met die partijen sloot het CDA eind vorige maand het begrotingsakkoord.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 Opnieuw zijn tienduizenden Spanjaarden de straat opgegaan om te protesteren tegen de bezuinigingen en de werkloosheid. Er waren gisteren marsen in onder meer Madrid, Barcelona, Bilbao en Malaga. De betogingen zijn georganiseerd door de Verontwaardigden, een beweging die dinsdag een jaar bestaat... en die werd opgericht uit woede over de gevolgen van de economische crisis in Spanje. In de belangrijkste deelstaat van Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen, zijn vandaag verkiezingen. Volgens Peilingen wordt de sociaal-democratische SPD opnieuw de grootste partij. Dat zou een tegenvaller zijn voor Bondskanselier Merkel. Zij vindt dat de centrum regering van Noord-Rijn-Westfalen te veel schulden maakt. Ze hoopt dat haar eigen CDU weer aan de macht komt. Noord-Rijn-Westfalen grenst aan Nederland. Ongeveer de helft van de Nederlandse export naar Duitsland gaat naar deze deelstaat.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 In het tentenkamp van uitgeprocedeerde Irakezen bij Ter Apel zitten intussen 160 mensen, dat zeggen vluchtelingenorganisaties. Gisteren hebben twee dakloze vluchtelingen uit Iran zich aangesloten bij protest van enkele tientallen uitgeprocedeerde Irakezen. Zij hebben het kamp dinsdag opgezet omdat ze niet vrijwillig naar Irak terug willen. Minister Leers wil dat de Irakezen juist wel vrijwillig teruggaan. Irak weigert mensen terug te nemen die gedwongen worden uitgezet. De afgelopen dagen sloten zich ook tientallen uitgeprocedeerde Somaliërs bij de Irakezen aan. Ook zij protesteren tegen gedwongen terugkeer. Honderden fans van de Turkse voetbalclub, Fenerbahce, zijn in Istanbul slaags geraakt met de politie. Het gebeurde nadat de club thuis gelijk had gespeeld tegen aartsrivaal Kalatasaray. Door het gelijkspel behaalde Kalatasaray het Turkse kampioenschap. Na het laatste fluitsignaal braken fans van Fenerbahce delen van de tribune af en gooiden stoeltjes op het veld... De spelers moesten vluchten naar de kleedkamers. De politie gebruikte pepperspray en waterkanonnen... om de menigte in bedwang te houden. Ook buiten het stadion en op andere plaatsen in Turkije... kwam het tot ongeregeldheden. Het weer droog, zonnig en vanmiddag enkele stapelwolken. Het wordt 12 graden op de Wadden en 15 in Limburg. Morgen in de loop van de dag neemt de sluierbewolking toe. S'avonds aan de Westkust een beetje regen. Dinsdag bewolkt, regenachtig en frisser...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 Dit zou Chris kunnen zijn. Of Casper. Twee koekoeken die deel uitmaken van een uniek project... en vorige zomer in Engeland zijn gezenderd. Net voor hun monstertocht naar het zuiden. Via Europa, de Middellandse Zee en Noord-Afrika... vlogen zij naar Congo om er te overwinteren. Van de vijf gezendende vogels kwamen juist Chris en Kasper op hun heenreis ook door Nederland. Dus vandaar dat het ook een beetje onze vogels zijn. 8000 kilometer vliegen en nu in het voorjaar weer 8000 kilometer terug. Een reis die tot op de kilometer nauwkeurig gevolgd kan worden... en ons veel leert over de route, het tempo en het vlieggedrag. Want daar weten we momenteel... Absurd weinig over, want tot nu toe werd er alleen gewerkt met geringde vogels. En waar die zich ophouden op die eddelange reis weet bijna niemand. De laatste keer dat er een geringde koekoek tijdens de reis stierf ergens in Afrika en ook teruggevonden werd, dat is 82 jaar geleden. Als we erachter willen komen waarom het zo slecht gaat met de koekoeken in Noordwest-Europa... moeten we eerst weten wat ze onderweg allemaal beleven. En of ze wel terugkomen. En daarom is dit project zo belangrijk. Van de vijf gezenderde dieren zijn er inmiddels weer twee in Engeland gearriveerd. Twee zijn gestorven. Hun lichaamstemperatuur, die ook steeds doorgezonden wordt, is opeens zeer snel gedaald. Een teken van overlijden, ja techniek is ongelooflijk. En één van die koekoeken ja, houdt ons nog in spanning. En laat dat nou net onze Kasper zijn. We hebben al een maand niets meer van hem gehoord. Maar dat kan ook betekenen dat zijn zender is uitgevallen. Zit hij nog in Algerije? Geniet hij van de Franse lentezon? Of is hij blijven plakken bij een Zeeuwse schone? Afijn, als u er eentje hoort, ergens, in het zuidwesten van het land... dan zou dit hem kunnen zijn. Onze Kasper. Goedemorgen, behalve de eerstelingen in de Venolijn. Die Venolijn hoort u straks. Uh, nog een aantal primeurs in deze uitzending. De eerste officiële vogelweek, het eerste bijentelweekend. En het eerste optreden van een kersverse ambassadeur van het Wereld Natuurfonds. Natuurfotograaf Frans Lanting. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abbring. Tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. London Mozart Players heet u welkom deze ochtend... met het snelle deel uit de symfonie in G Groot... van de bohemische componist Jozef Misliwitschek. De roofvogelman van Nederland is Rob Bijlsma, een inspirerend vogelaar... en een enthousiast voorvechter voor de Nederlandse natuur. Een maand geleden kwam een zeer persoonlijk boek van Rob uit. Het heet Mijn Roofvogels. En nou, die titel daar komen we straks nog even op terug. Ja, we moesten even wachten tot de eerste roofvogels aan het broeden waren. Maar nu kunnen we de boom in. Want Rob klimt met veel snelheid en plezier naar hooggebouwde nesten. Joost Huizing, mag met u mee omhoog. Prachtig, mooie... Vers groene beukenblaadjes. Ja. Waar leid je me naartoe? Wespedieven nest. Dat is hier achter mijn huis. Dat is een meter of uh, 400, 500 lopen. Er heeft heel lang geleden, ik denk dat het al meer dan 10 jaar geleden is... Heeft daar een buis had opgezet, die ik elke dag controleerde. En vorig jaar, toen zag ik van achter mijn bureau regelmatig... een wespendief met een raad in zijn klauwen langskomen. En dan weet je al hoe laat het is. Die heeft een nest met jongen. Ja. En die kon ik maar niet vinden en niet vinden en niet vinden. En ik werd langzaam maar zeker gek. En uiteindelijk bleek dat dat nest, wat ik uiteraard wist te zitten... en wat ik diverse keren had gecontroleerd vanaf de grond... daar zat die verrekte wespendief op zich. Nou, als je als wespendief Rob Bels maar voor de gek wil houden... Ja, ja. dan ben je een goeie, hè? Ja, dat is, uh, hier was ik zeer gefrustreerd over. <lacht> dus ik hoop dat hij er dit jaar weer op gaat zitten. En ik moet zeggen, vanochtend vroeg, voordat jij er was heb ik een wespendief naast mijn huis opgejaagd. De eerste van dit jaar? Ja. Ik zag iets, iets donkers wegvliegen. Ik dacht even dat het raaf was. Want die, houdt vaak, die ook? Ja, die zit in de buurt van Dieveren en die houdt mij heel goed in de peiling. Dus die zit vaak naast het huis te wachten. Waar blijft die? Dus ik snel om het huis heen gelopen en toen bleek dat het een wespendief was... die daar uh, op was gevlogen. Ja. Dit is een paadje waar ook dassen overheen lopen. Kijk, die boom die je daar ziet, ja. die spar met dat plukje erbovenin en dat gat daartussen. Een stukje kale stam. Ja, dat is dus een zitboom voor me, waar ik dus altijd zit. En in die boom ben ik dus speciaal gaan zitten... omdat als ik die lijn van die voedseldragende wespedief doortrok... dan zou die daarop... Hé, hey, daar vliegt een roovogel, maar wat is het? Dat is een buis, dat zal ik zien. Ja, Oppervlakkige vlogen hè. Een wespenlief heeft een soepeler, dieper doorslaande slag. In ieder geval... Ik dacht, als ik in die boom ga zitten, dan kan ik in ieder geval vaststellen... of die vogel doorvliegt naar Boshoort. Of, of hierachter hier. er toch ergens inzakt. En wat blijkt nu? Dat die boom zit zo dicht op het nest, dat hij niet naar het nest heeft gedurfd. Hij had mij natuurlijk al lang gezien zitten daar. Ja. En ik zat er gewoon te dicht op. <lacht> dus dat was uh, pijnlijk. Ja. Mooi open veldje. Ja, dit zijn karakteristieke plekjes voor wespendieven om aan de rand daarvan te jagen. Een week geleden verscheen een persbericht dat het slecht gaat met de Wespedieven. op de Veluwe. Hoe gaat het hier? Hier ging het altijd al slecht, laat ik het zo zeggen. De Veluwe, in de tijd dat ik er rondliep, in de jaren 70, 80... was vergeleken met Drenthe echt een heel veel beter ja. gebied voor wespendieven. Een hogere dichtheid, veel beter broedsucces, meer paren die tot broeden overgingen. Drenthe is eigenlijk altijd een soort van, nou, ik wil het geen provincie noemen, maar ze deden het hier echt veel slechter. En wat je nu ziet is dat de broedresultaten van de Veluwe en ook de dichtheid is richting de Drentse broedresultaten en dichtheid gekropen. En of dat voldoende is om een populatie op peil te houden, daar lijkt het niet op. We hebben net een analyse gedaan uh, van de overleving van uh, Wespelieve op grond van ringgegevens. En wat daaruit naar voren komt, is dat met name de overleving van de volwassen vogels uh, eigenlijk vrij laag is. Te laag. Treurig nieuws. Ja, ach. Je hebt positief nieuws, je hebt minder positief nieuws. Zo gaan ja. die dingen, Joost. Maar, maar, maar als jij de wespendief hier niet meer zou hebben, dat is toch slecht nieuws? Nou ja, toen ik hier kwam wonen in 1990... toen had ik me voorgenomen om naar boomvalken te gaan kijken. Ja. Dit is het ideale boomvalkenterrein. Heidevelde Bos, afwisseling. Die zaten er toen ook. En die zijn in drie, vier jaar tijd zijn ze verdwenen. Nou, dan ga ik niet zitten jammeren of zoiets. Van such as life, hè. Dat ja. komt voor. Dus toen ben ik vooral met wespen die we bezig gaan. Nou, als die zouden verdwijnen... er zijn ja. duizenden andere beesten die Joost, waar je naar nou kunt kijken. Mij maakt het niks uit. Er zitten hier... Uh... Merkwaardigerwijs rond het bos ook tegenwoordig heel veel grauwe ganzen. Ja. Dan werp je op de grauwe gans? Nou, ja, bijvoorbeeld. Ik ben niet echt zo'n liefhebber van die platvoetjes. Maar <laughs> ik vind het wel heel leuk dat die soort het zo goed doet. en ja. uh, Tegen de verdrukking in. Kijk, hier wordt van alles gedaan. Hoe je dat? Merels en uh, zanglijsters ja. alarmerend. En zanglijster. ze dat om het wein langskomen? Of nee, dan... nee, nee, dit is de type in het bos. Dit moet iets anders zijn. Een buizerd. Die we net weg zijn gevliezen. Nou, dat denk ik niet. Nee, nee. Ik denk, denk eerder een uil. Gewoon overdag. Ja, de, de, achter mijn huis broert een bosuil. En die kan hier best, een van die ouders kan hier zitten. Die ze dan ontdekt hebben. Ja. ja. Kijk, het is een nee. heel laag nest, is het. Er ligt nog geen groen op, of wat dan ook. Hoe dat was vorig jaar, is ook het geval. Hè? En ik heb er toen ook geen trap tegen aangegeven. Wat, je, wat ik anders dus wel doe, om te zien of er wat op zit. De nou, zo... nou wespendief, daar hoor je vaak flap. En dan, dan blijft hij op het nest staan en dan slaat hij zijn vleugels uit. En die flap die kun je heel goed horen. Ik denk dus ook dat hij net terug is, hoor. Dat, mm -hmm. uh, het zou me ook zeer verbaasd hebben als het er nu al groen op lag. En ik hoop dus dat hij er wel op gaat zitten, want dan... Uh... En dan klim je er naartoe? Ja ja, ja, ja, ja. Maar we lopen verder. Waar naartoe? Uh, we gaan nu naar een buizen toe, tenminste als het niet gaat regenen. Die heeft jongen van de oudste is nu negen dagen oud. En daar wil ik even kijken wat er, hoe die groei is van die beesten. Die meet ik elke dag. En kijk wat ze voor prooien ze aandragen. Dat is een echte addervreter deze. Daar heb ik er in ieder geval al vier van gevonden inmiddels op dat nest. Nou, dat betekent dat er hier in ieder geval voldoende alles zitten. Ja, ja zeker. Een boom ik daar. Ik zie hem nog niet. Nou, oh, die dus is nu weg. Ja. En wat je hier hoort, dat sweet, sweet, dat is een uh, robuste buit. Trek, Aha. trek. Het kwam nu wel erg dicht in de buurt. Nou, er kwam wel zo wat onder. Dit ziet er helemaal niet goed uit. Wat zie je? Ik ben hier al een paar dagen niet geweest. En, uh, ja, je, je moet dus heel veel poep zien hier. Je ziet dus niks, je hoort niks. Ik denk dat ze dood zijn. Nee, toch? Ja. Door de kou? Regen? Ja, zeg het maar. En als je dan omhoog kijkt... een metertje of 6, 7. Ja, dat ja, is nest. een heel laag nest. Ja. Ook het feit dat je geen alarm hoort en zo. Ik denk echt dat deze open stuur zijn. En dat is dan een uh, mooi woord voor dood. Dood, ja. ja. Het gerammel van de klimijzers. Je, ja, je kunt vanaf vind. de grond ook naar zo'n nest kijken en er rondom zien wat er allemaal aan de hand is en zo. Maar als je echt bij die jongen zit en, en je kunt meten... En zoals in dit geval ook. Ik denk dat, die, dat het dood is. Maar ik zal zo meteen bij het nest zien of dat echt het geval is. Okay. Nou, ik durf er wel gif op in te nemen dat dit mislukt is. Het ziet er echt heel slecht uit. Twee meter hoog, drie meter. Dat gaat razendsnel. met die pennen aan zijn voeten, aan zijn schoenen. Klemt hij zich tegen de boom aan. En komt nu in de buurt van het nest. We hebben geluk. Geluk? Leeft allemaal nog. Hoeveel zie je er? Ik zie neem ze wel even mee naar beneden. Drie. We hebben vallen, Joost. Oké. Okay. Zo te zien, de huid van een slangetje. En nu naar beneden toe. Naar beneden ging nog sneller dan naar boven. En hier ligt het... Ja. Is dat een adder? Ik denk het niet. Kijk, een heel klein kopje. Ja. Het is een ringslang, denk ik. Ja, dan moet hm. je de oude ook. Moederbuizerd. Ik denk het, ja. ja. Nee, ik ben blij dat het goed is gegaan. Ja. En het geeft ook maar aan dat je... Je ziet natuurlijk wel sporen onder zo'n nest... waar je een conclusie uit trekt... En mooi het is... dat je het mis hebt. En het is altijd handig om dat soort dingen te checken. En je hebt ze nu in je rugzak? Ja. Oh ja. Dit is de kleinste. De Benjamin. Het zijn ook echt de Maar ze beginnen al wel hun tweede donskleed te krijgen. Dus ze kunnen zich aardig op temperatuur houden nou. Niet echt. Kijk, als het gaat regenen moeten ze wel afgedekt worden. Want het ja. zijn natuurlijk wel sponsen in feite. Dan komt moeder er bovenop zitten. Ja. Ik hoor ze ook. Ja. Dat is de kleinste. Die heeft honger. Ja. En die krijgt niet meer op zijn donder. Zie je dat? Normaal als hij dit doet... en ze zijn een paar dagen jonger... dan wordt hij door deze twee wordt hij onmiddellijk afgedacht. Ik hou je mondje. Maar nu zitten ze dus dicht naast elkaar en... ja, ze doen dus niks meer. En dan kan hij nog steeds wel doodgaan. Alleen dan, als er weinig voedsel wordt aangebracht... dan nemen die twee oudsten die eisen het het eerste op. En als er dan ja. nog iets overblijft, dan krijgt die derde ook nog wat. En zo niet, dan, nou, dan legt hij op een gegeven moment het loodje. Hm. Kijk, hij heeft ook nog een eitand zie je dat? Oh ja, zo'n puntje. Ja. Hoe, hoe oud zijn ze, denk je? Uh, die oudste is negen dagen. Dus die zou, in theorie zou hij dat kaai in een nog kunnen laten zien. Het gaat ongeveer tot dag tien duurt dat. Wat ga je er nu mee doen? Ik ga ze nu wegen en meten. Het kan ook best zijn dat die ouder niet zo alarmeerderig was... omdat we nu met z'n tweeën zijn. Ja. Je ziet vaak dat roofvogels heel anders reageren... op een losse nestbezoeker ten opzichte van uh, meerdere mensen. Ja. Dus dit is 38. Nee, Deze zit dus echt in een hele arme omgeving. Dat is allemaal hij, afgeplachte bende. Uh. Ja pijpenstrootjes, zooi en zo. En, uh... Wel drie eieren dus. Dus blijkbaar heeft hij in het voorjaar toch wel hmm. voldoende eten gehad. Maar hoe moet je drie jongen voeden hier? Waar haal je je veldmuizen vandaan? De konijnen Kleinigen. zitten er, er niet. Jonge haasjes zou kunnen. Ik heb hier al wel een rosse woemuis gevonden op het nest. Maar voor de rest is vier adders en nu een ringslang. Hmm. Ja, als je het alleen maar op slangen moet doen... Dan karig maaltje. Dat denk ik wel, ja. Het ja. Meten en het wegen en... Dan het tarses... Dan gaan ze weer gaan naar boven toe. 7-7 zeven, zeven ook. Dus hoe je het mannetje hoe je niet roepen? Ja, in de, de verte. Ja. En buisert. En waarom herken je nou dat dat het mannetje is? Nou, ik weet dat die vrouw dichtbij zat en dat die verre... dat dat dus wel de man moet zijn. Ja, <laughs> nou. ja jongens, lekker zonnetje erbij, hè? andere koekt een regenbui. Maar ze zijn helemaal droog, dus die moeder heeft ze vanochtend uh, netjes afgedekt. Ja, dat is een hele goede moeder. Hoe vaak doe je dit? Uh, Normaal is elke dag, maar de laatste paar dagen heb ik het wat minder gedaan. Omdat het uh, iedere keer heel slecht weer was. Ja, en dan weer ze niet storen? Nee, dat, dat, dan is het te koud en uh, de kans dat ze een regenbui op een donder krijgen... terwijl de moeder weg is. Dat, je weet nooit precies hoe, wanneer die moeder terugkeert. Soms weet je dat ze dat heel snel doet... Maar je hebt ook hele rillenbeesten ja. erbij. En als je, als je die van het nest jaagt, dan kunnen ze soms wel een half uur wegblijven. Hoe noem je dat nou? Rillen? Ril. Ja. Schrikkerig. Mooi ja, hoor. Ja. Ja. ja. Dus daar moet je heel erg rekening mee houden. hoor. In dit stadium zijn ze echt kwetsbaar. Daarom gaan ze weer gaan naar boven toe. Ja. En wij weg. Weer terug in de rugzak. En dan klimt erop. Ik heb het net even bijgehouden. In, binnen een minuut naar boven toe. Ja, zo'n laag nestje dit, hè. Ja. <laughs> kind kan er was doen. Ik zal die, die ringstang ook meenemen, want dit, dit eet de moeder waarschijnlijk nog allemaal op. Oké. Okay. Er zit nog heel veel vlees aan. Ja. En misschien voert ze het zelfs nog in brokjes op aan de jongen, hoor. Die kunnen het nog niet zelf uh, van, uh, nee. van de graad halen. Nee, nee, nee, dat, dat duurt nog wel een paar weken. Ja. Dag jongens, daar gaan ze. En dat is leuk, dan zitten ze in de rugzak, in het donker. Ja, en ze zijn meteen stil. De kuikens weer in het nest. Ja, die gingen direct op elkaar zitten weer. Lekker warm te zoeken. Nou, wat wil een buizend jongen nog meer? Nou, dat pa of moe zo meteen aankomt met, ja. uh, met vreten, denk ik. Ja, maar deze jongens hebben een bijdrage aan de wetenschap geleverd. Hè. Dat is veel <laughs> belangrijker. Dat mag een beetje ten koste van de dieren gaan, van een individu? Nee, nee, never. Nee, nee daar dan moet je enorm mee oppassen met dat soort dingen. Als het geregend had zoals vanochtend bijvoorbeeld er was er geen sprake van dat we dit nee. nest bezocht hadden echt niet. Nee. Jouw boek dat heet Mijn roofvogels. Dat komt omdat het in een serie zit van allemaal boeken die mijn heten. Ja, dat zijn natuurlijk helemaal niet mijn roofvogels. Ook niet een beetje? Nee. Nee, ze zijn echt 100% van hunzelf. Een bezitterlijk voornaamwoord eraan vastplakken aan een vogel dat gaat me echt veel te ver. Die beesten daar hebben wij echt helemaal niets over te zeggen, want nee. dan echt helemaal niets. We moeten nu maken dat we wegkomen ja. hier, hè? Dat ze uh, gevoerd kunnen worden. Kijk, ja, daar gaat hier. Zie je dat? Er zit de ja. oude die recht voor ons en daar heb je die andere. Dat zijn waarschijnlijk... Dat zijn de ouders, denk ik. Ja, ja dat moet wel. Ja, want wij zijn nu alweer een meter of vijftig bij het nest vandaan. En nou durven ze weer. Het boek Mijn Roofvogels is uh, nu na een maand al aan de tweede druk toe. En uh, wij hebben nog uh, drie exemplaren weten te machten... die u kunt winnen. Geef ons het antwoord op de volgende vraag. Ja, welk woord gebruikt Rob Belsma in de reportage... voor een schrikachtige buizerd? Stuur het antwoord op Postbus 175-1200AD in Hilversum... of klik op een linkje in onze nieuwsbrief... die vandaag om kwart voor twaalf verstuurd wordt. En u kunt zich op die gratis nieuwsbrief abonneren via onze site. Voor de Waltz voor Peppy van Ludovic Boers, Veel uh, muziek uit die Artist. Aan het begin van de uitzending uh, hadden we het over koekoeken... die op terugweg zijn door Zeeland komen. En als daar een koekoek gehoord wordt, is het misschien wel onze Kasper. En we kregen al twee, ma twee mailtjes binnen. Er zijn al twee koekoeken vandaag uh, gehoord in, uh, in ja, Zeeland. Deze zijn niet op de buitenmicrofoon, hè? voor de nee, goede orde. Nee, dit zijn de koekoeken die wij laten horen. Um, we gaan naar Gert Kluk, want na de reclame uh, leest hij het nieuws voor.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 nieuw netwerk van flexibele werkplekken op stations. Met onder andere videoconferencing. Kijk snel op station 2 stationnl Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Radio 1, het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een moordaanslag gepleegd op een vooraanstaand lid van de Vredesraad. De man, Arsala Ramani, werd in zijn auto doodgeschoten toen hij naar zijn werk reed. De schutter is ontkomen. Ramani was tijdens het Taliban-bewind minister. De kandidaatlijsttrekkers van het CDA zijn positief over een eventuele samenwerking met de PvdA. Ze zijn het erover eens dat het heel goed mogelijk is dat het CDA met de PvdA in een nieuw kabinet komt na de verkiezingen. Dat bleek tijdens een onderling debat Nieuwsuur. Een uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsgebouw op een industrieterrein in Haarlem verwoest. In het gebouw aan de Waardenweg was een bedrijf gevestigd dat displays maakt voor brillen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de Griekse president Papoulias ontvangt vandaag de leiders van de partij in het parlement. Hij wil een laatste poging doen om de politieke impasse in het land te doorbreken. Als dat mislukt, gaat Griekenland waarschijnlijk volgende maand opnieuw naar de stempus. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is er flink wat ruimte voor de zon. Op dit moment trekken over de noordoostelijke provincies nog enkele wolkenvelden... maar later breekt ook daar de zon door. Vanmiddag ontstaan enkele stapelwolken, maar tot buien komt het niet. In het zuiden van het land staat maar weinig wind... en daar kan de temperatuur stijgen naar maximaal 15 graden. In het noorden wordt het bij een matige westenwind niet warmer dan 12 tot 14 graden. Komende nacht trekt de wind iets aan en daalt de temperatuur naar een graad of 5. Morgen maandag laat de zon zich vooral in de ochtend zien... In de middag neemt de in het westen langzaam de bewolking toe, maar overdag blijft het overal droog. Er staat dan de matig tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt naar 14 graden aan de kust tot 17 graden in het zuidoosten. De dagen daarna verlopen iets frisser, met meer bewolking en vooral op dinsdag valt er regelmatig regen.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 Tips ontvangen om ook de aarde door te geven, meld je aan op wnf.nl/slash 50 Manieren. Bijna vijf over half negen hoogtijd voor onze column. En die wordt vandaag in het wij Altijd extra leuk live gelezen door. Ik vond Yvonne, goedemorgen. Ja, ze of... vinden het nou leuk dat hij extra leuk dat hij live gelezen wordt of dat hij gelezen wordt door Yvonne Kronenberg. Uh, oh. Allebei. Allebei live. <laughs> ja. ja. je zit hier, dus je kunt nu niet zeggen, nee, niet Yvonne. Wel, je, wel, je nee. niet Yvonne, maar als het dan live moet, dan. Ja. Uh, ja. Maar het wordt een lange dag voor je vandaag, begreep ik. Ik ga straks naar het Zwienenparadies. Die hebben een uh, markt. En ik ben beschermvrouw van de varkentjes. En het Zwienenparadies zit ergens in Oost-Juzeem. Ja, ja. Een, een, die Schemenda. Maar en... komt allen? En wat is het Zwienenparadies precies, behalve dan een paradies vol zwienen? Dat is het. En het is ook een beetje een zorgboerderij tegenwoordig. En ze zijn aan het sparen voor een uh, hele mooie tentoonstelling. Die uh, in Leeuwarden is geweest. Alles over het varken. Mm -hmm. en, maar we moeten nog even sparen. Want uh, dat is niet gratis. En zo. het is een zorgboerderij voor mensen die daar zorg uh, krijgen. Ja, voor ook. mensen met een handicap. Ja, of een... Maar is helpen. het ook een plek waar uh, uitgerangeerde varkens uh, hun laatste dag. Uh, ja, en allerlei gezorgen uitblazen? Ja. Nee, nee, nee. Het is. Uh, je, het, ze vangen wel varkens op, maar het zijn vooral verschillende soorten. Die kun je leren kennen. En ik heb een voorliefde voor Lola, het gewone vleesvarken. Oké. Okay. Om van te genieten terwijl ze daar rondloopt, hè? Ja, natuurlijk. Ja, niet op het bord, Vanzelfsprekend nee. zijn we vegetariërs. Nu even over jou. Yvonne Krodenberg schrijft uh, over mensen, yeah, over mannen en vrouwen... en wat of die allemaal met elkaar me me me kan doen. Uh, of over hele families, zoals in haar jongste boek Family Blues. En uh, soms ook over dieren, zoals haar boek over het opvoeden van honden en... Alleen de knor wordt niet gebruikt over wat wij mensen allemaal weer doen met varkens. Vandaag gaat het over dieren. Of eigenlijk toch ook weer over mensen. Hier is Yvonne Kronenberg. Eendjes voeren. Mensen zijn bijna kaal. Op hun hoofd hebben ze wel wat haar. En als ze in de puberteit komen, groeit hier en daar nog een plukje. Maar ze hebben geen vacht. En dat is jammer, want een vacht kun je aaien. En daar zijn mensen dol op. Als ze een dier met haar zien, steken ze meteen hun handen uit... Lekker aaien. Met elkaar doen we dat alleen als we verliefd zijn. En dat duurt niet lang. Een jaar of drie aaien we. Daarna zetten we liever de kat op schoot... en nemen we voor de seks de kortste route. Klaar voor je het weet. Katten vinden het heerlijk om geaaid te worden. Paarden en honden kun je het leren om het leuk te vinden. Maar de meeste dieren vinden aaien niets aan. Die worden liever gevoerd. Alle dieren houden van eten. Voor een banaan lossen ze een puzzel op... Voor een plakje worst geven ze een poot. De mensen ook trouwens. Het lekkerste eten is snoep. Daar word je dik van en het is ook niet gezond. Dat weten we wel. Toch eten we taart en chips en patat. Omdat we er niet van af kunnen blijven. Vogels kopen geen patat, zij krijgen het. Dat komt doordat we op straat lopen te eten en van alles uit onze handen laten vallen. Of we gooien het weg, net naast de afvalbak. De meeuwen en de duiven eten het op en voor hen is het, is het net zo slecht als voor ons. Meeuwen horen vis te eten en duiven graan. Geen patatje kapsalon. Maar ze kiezen het zelf. Meeuwen scheuren zelfs vuilniszakken open om te zien of er nog lekkere viezigheid in zit. Daar kan een mens niks aan doen. Het is wel onze schuld als de eenden verkeerd eten krijgen. Want dat doen we expres, omdat het zo gezellig is om de eendjes te voeren... We geven ze niet wat ze nodig hebben. Ogen en eendekroos. We geven ze brood. Ogen en eendekroos zitten in de vijver. Het is goed voor de vijver en voor de eenden als ze dat zouden eten. Maar de mensen sturen de boel in de war. Ze komen naar de waterkant met een grote zak brood. Kijk eens hoe graag ze dat lusten, roepen ze. En dan gooien ze nog een paar kadetten en krentenbollen in het water. Eenden die brood eten worden niet oud... Hun ingewanden zijn niet gemaakt voor brood. Ze kunnen er eigenlijk niet tegen. Na een jaar of twee gaan broodeenden dood. Dat is jammer, want een gezonde eend die algen en kroos eet... kan wel dertig worden. Dertig, zo oud wordt een paard niet eens. Van al dat verkeerde voedsel worden eenden ook dik en lui. En ze gaan zich vervelen omdat ze geen moeite hoeven te doen om aan eten te komen. De mannetjes gaan de wijfjes pesten en met elkaar knokken... O, O, Gerso in de vijver. Die vijver komt trouwens ook in de moeilijkheden door al dat brood. Doordat de eenden de algen niet opeten, verstikken de vissen. Die gaan ook dood en het water vervuilt. Het zou goed zijn als we geen eenden meer voeren. Maar dat is moeilijk, want de eenden werken niet mee. Ze komen onmiddellijk aanzwemmen als ze een kind of een gepensioneerde zien. Ze rekenen op brood. Maar ze hebben genoeg te eten ogen en kroos en als het heel lang vriest in de winter, zou je speciaal eendevoer voor ze kunnen kopen. Die krentenbol kunnen we beter zelf opeten dan hoeven we ook geen chips. MUZIEK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 Uit het divertimento nummer 4 in Best Groot van de Spaanse componist... Vicente Martini Solert, het derde deel, Allegretto Andante... uitgevoerd door de Moonwinds. <laughs> uh, zie je nou te lachen? Hè? Ja, een beetje Knap, <laughs> een door Donald Duck heen zitten. <laughs> en uh, Yvonne die uh, pakt haar jas en tas en die gaat naar... Uh, waar was nou nieuw schema? nieuw Het Zwientjesparadies. Het Zwienparadies. Nou, dankjewel dat je er was. Een goede reis. Goed aan de varkentjes. Gisteren hebben Sovon en Vogelbescherming de aftrap gegeven... voor een nieuw initiatief, namelijk de Nationale Vogelweek. Aan Rob Buiten legt Kees de Paten van Vogelbescherming uit... wat nou het idee is achter deze nieuwe week van... Vogelbescherming en zo van zijn gisteren begonnen met de Nationale Vogelweek. En we gaan door tot en met eh, vrijdag, de dag na hemelvaart. En waarom? We ontmoeten ontzettend veel mensen die het heel erg leuk vinden om op excursie te gaan. Eh, vaak in hun buurt zoeken naar een vogelexcursie, maar daar toch net niet helemaal echt toe komen. Dus hebben we gezegd, van, wat is de allerbeste eh, periode in het jaar om vogels te kijken? Nou, dat is natuurlijk toch eigenlijk gewoon midden mei. Alles zinkt, broedvogels zijn terug, dus het is zien horen en genieten van de natuur. Nu in mei is het beste wat er is. Dus er zijn eh, vogelwerkgroepen gaan benaderen. Andere organisaties eh, eigenlijk van... Eh, kom, laten we met z'n allen zoveel mogelijk excursies organiseren. En er zijn er ontzettend veel. Er zijn er meer dan honderd. Dus dat aantal eh, organisaties en aantal vogelwerkgroepen... wat mij doet, eh, is grandioos. Klik op een kaartje en zoek een excursie. Ja, je moet eh, heel snel naar www.vogelweek.nl. Dus eh, ga razendsnel naar www.vogelweek.nl... Klik op de kaart en uh, daar zie je alle excursies. Kan je een excursie bij jou in de buurt... of als je met hemelvaart ergens naartoe gaat... natuurlijk in de buurt van je vakantieadres uh, zoeken. En er zijn ook hele bijzondere activiteiten. Het is niet alleen maar excursies naar buiten. Er zit er zelfs eentje bij in de hermitage. Nou, Dat is toch niet meteen waar je uh, verwacht om vogels te gaan kijken. Vogelen op een schilderijtje. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Vogelen op een schilderij met Nico de Haan. Ja, zelfs Nico gaat al naar binnen tegenwoordig. Jullie hebben gisteren de week geopend met ook een hele bijzondere excursie... in het kader van het jaar van de Klauwier. Ja, eh, het jaar van de Klauwier. Waar kan je die beter starten dan in het Bargeveen? Want daar broeden de meeste gouden klauwieren nog in Nederland. En daar zijn we gestart met eh, eigenlijk het presenteren van een app. Een eh, app die met een wandeling door het gebied gaat aangeeft van wat zijn de plekken waar je de meeste kans op gouden klauwieren hebt. Eh, wat is de achtergrond, hoe ziet zo'n gouden klauwier eruit? Maar niet alleen over de gouden klauwier, want als je wandelt wil je natuurlijk ook andere dingen zien. Het staat bijvoorbeeld ook in van hoe herken je en waar staat zonnedauw... en wat voor andere bijzondere vogels kun je in het Bargeveen tegenkomen. Dus heel erg leuk, met die app kan je nog een hele tijd doorgaan met de Vogelweek. Het vogelen is op zich wel ongekend populair in deze tijd, hè? Ja, steeds meer mensen gaan vogels kijken leuk vinden. En terecht, want het is ook ontzettend leuk. En het aardige is, het zijn nu niet alleen maar meer de mannen met baarden, de hardcores, de geitenwolle sokken. Steeds meer mensen, jongeren, vrouwen, iedereen die vindt vogels kijken eigenlijk. En ontdekt dat vogels kijken heel erg leuk is. En dat het er niet alleen maar om gaat dat je 130 of 150 soorten op een dag kan scoren en doodmoed thuis kan komen. Maar dat het ook gewoon heel erg leuk is om dichtbij, rustig naar soorten te kijken. Te ontdekken van God, wat is dat nou? Is dat nou een winterkoning die daar zingt? En het feit dat je op een gegeven moment ik weet van, oh ja, zo zingt de winterkoning. Dat is al leuk. Ja, dan zou je hem hebben. <laughs> Een klein fragment hoort u uit Cortège van de Fransezen. En ze heeft vier voornamen: Marie-Juliette-Olga Lili Boulanger. Welkom in tuinreservaten.nl. Ja, en vanaf de, van de vogelweek gaan we naar het weekend. Dit nou, is namelijk dit weekend het allereerste bijentelweekend van Nederland. Insectenonderzoekers zijn benieuwd welke soorten bijen in uw tuin voorkomen. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, heel simpel. Ga naar onze website. Download de zoekkaart. Loop een half uurtje rond in de tuin of op het balkon. En kijk uit naar bijen en hommels, want die vallen er ook onder. En die Radstaak is in de tuin van de Leidse Hortus. Met bijenkenners Roy Kleukers en Hans Nieuwenhuizen. Kijk, hier, hier gaat dus een mannetje van de zagenbij. En die is de gewone zagenbij en die staat op de kaart. Het ja. mannetje heeft een wit gezichtje, zie je, is hier ook afgebeeld. Maar hoe zie je en dat nou dat zo, zo snel? Mooi. Nou, het zijn die mannetjes die, die vliegen peilsnel om de bloemen heen. En dan hopen ze dus een vrouwtje te ontmoeten. Want bij de man is het alleen om paarden te doen. Hè? Dus als je zo'n mannetje ook in de bloem ziet, dan zuigt hij alleen maar nectar. Maar een haalt hij niet. Dat doen de vrouwen. Maar hoe herken je nou gelijk dat het nou, dus een he? is? Het je? Hij lijkt op een hommel, dus een vrij compact beestje. Sterk behaard, zie je. Het is mm -hmm. ook achterlijf lang behaard. Zie je dat gele gezichtje. Ja. Lange tong. Die staan er ook op, hè? op de zoekkaart. Dat ja, is heel mooi. Je ja, ziet ja. ook, uh, bij elke soort staat een gezicht getekend. Ja. Je moet er even op letten dat dus vaak rechts staat er even aangeven... of het een man of een vrouw is. Hè. Die staat afgebeeld. Ja. Meestal zijn er vrouwen afgebeeld. maar enkele keer ook een mannetje, als die nogal opvallend is, zoals bij deze. Weet jij waarom die Sagen bij heet? Ik niet. De indianen op het hoofd, die hebben aan hun benen hebben ze veren aan hun pak... En moet je opletten, hier de middelste poot van deze zagen bij. Alleen de mannetjes hebben dat. Daar zitten van die haren aan. Net als de veren aan de, de benen van een Indiaanse opperhoofd. Aardhommel? Oh ja, ja. Ja, ja die leuk. Het is donker ja, met ja, de twee gele ja, banden. Ja, ja. Dat is deze. Dat is dus deze, ja. ja, dat duidelijk. Zie je meteen. ja duidelijk. Ja, duidelijk. Nou moet je in dit bijentelweekend... het is het eerste bijentelweekend in Nederland, hè Roy? Mm -hmm. De bedoeling is dat je een half uurtje in je eigen tuin bij je gaat tellen. Ja, je moet wel even een, een zonnig half uurtje moet je uitzoeken... want anders dan, dan vliegen ze niet. Maar uh, ja, je hoeft niet veel meer te doen dan met de zoekkaart de tuin in te gaan... en, uh, en te kijken wat je allemaal tegenkomt. En uh, dat dan via de website uh, door te geven. En wat doen jullie met die gegevens? Uh, we willen in ieder geval inzicht krijgen in... Uh, in de bijen diversiteit in tuinen. Dus een beetje kijken wat mensen allemaal uh, tegenkomen in hun eigen tuin. Daar weten we eigenlijk nog weinig van. Ja? En we willen eigenlijk vooral ook uh, mensen ervan bewust maken... wat er allemaal in hun tuin voorkomt. Gewoon eens een keer uh, uh, mensen naar bijen laten kijken... en laten zien hoe interessant en hoe mooi ze zijn. En daarmee ook eigenlijk wel uh, stiekem een beetje aan het draagvlak... voor de bescherming van bijen natuurlijk uh, werken. Dat, je, dat mensen dan geen gift meer gebruiken in de tuin... of misschien een bijenhotel plaatsen... Of wat, wat uh, geschikte bloemen in de tuin zetten... zodat die, die bijen daar ook nog profijt van hebben. Dat is eigenlijk het doel van deze actie. In dit jaar van de bij? In dit jaar van de bij, ja. En dus je, lo je loopt de, de tuin in, of je, je balkon kan misschien ook... als je de planten op hebt ja, ja, zeker. Je kunt gewoon uh, een half uurtje rondlopen... en uh, een beetje op bladeren en op bloemen kijken. En, uh, ja, je komt altijd wel bij je tegen. Dus, uh... bijen tegen. Bijen hebben ook iets van ze steken. En natuurlijk is de honingbij... Ja, dan moet je niet met je handen aan gaan zitten. En een hommel, dat kan ook flink prikken. Maar die, laten we maar zeggen, 300 andere, soms hele kleine bijtjes... die doen helemaal niks... Zijn zelfs, uh, dit jaar was er ook een verhaal van een gemeente die op een gegeven moment een plantsoen heeft afgezet omdat er wilde bijen in zaten. Dan, dan hebben de wilde bijen hun naam nou, misschien ook niet mee, maar, maar dat, daar was men bang voor. Men zei, oh die moeten we niet hebben, daar moeten we iets aan doen, die moeten we gaan bestrijden. Maar dat is dus helemaal niet nodig, je moet juist blij zijn dat die wilde bijen er zitten. De bij heeft een beetje een imagoprobleem. Ja. Ja. Dat lijkt het haast wel op, ja. Ja, onterecht trouwens hoor. Ja. Kijk, wacht zit daar een honing bij, jongens? Of zit daar een... Een zweefvlieg. Kijk, dat is een zweefvlieg. Nou, dacht je even dat het een honingbij was? Die staat ook op uh, de zoekkaart, hè? Die ja, telt ja, ook mee, Ja, die telt uh, vandaag. Ook mee. Ja, ja. Zowel met de honingbij als met de, met de inheemse bijen gaat het eigenlijk niet zo best. We hebben, een paar jaar geleden hebben we een rode lijst opgesteld van de Nederlandse bijen. En daar bleek uit dat meer dan de helft van de soorten op die rode lijst uh, terechtkomt. Dat was wel uh, verrassend. Maar nou, dan weten we dat bij, met, bij honingbijen hè, speelt er, uh, ja, de verdwijningsziekte mm. wat dat tussen aanhalingstekens zo genoemd wordt, waarvan we eigenlijk nog helemaal niet precies weten hoe dat komt. Speelt dat bij de andere wilde bijen, bij de solitaire bijen ook? Nee, dat heeft specifiek te maken met beesten die echt volkeren hebben. Hè, waar waar, uh, waar varroa mijten en pesticiden en zo een hele belangrijke rol in spelen. Bij wilde bijen denken we eerder toch aan uh, veranderingen in het landschap. Als je bijvoorbeeld naar een eeuw geleden keek, dan was bijvoorbeeld het agrarisch gebied, dat was gewoon uh, wat we nu puur natuur zouden noemen. Een heel bloemrijke dus. En uh, ja, Dat is gewoon helemaal verdwenen. Als je nu een, een weiland hebt, in, uh, uh, waar dan ook in Nederland, dan is dat gewoon een groen grasveld waar geen bloemen meer in te bekennen zijn. Dus dan moet je aan de randen zijn. Dus dat, dat is waarschijnlijk een belangrijke factor bij de achteruitgang van, uh, van bijen. Die zijn toch echt afhankelijk van die bloemen. En dat bloemanbod, dat is waarschijnlijk het... Uh, de belangrijkste factor. Daar kun je wat aan doen, hè? ook in je eigen tuin natuurlijk. Zeker, ja. Nee, juist kunnen mensen in eigen tuin kunnen ze bij je helpen. Tuinkruiden die zijn al heel goed. Hè? Marjolein en, en dat soort uh, spul. Tijm, uh, daar vliegt van alles op. Je hebt ook hele specifieke planten die je gewoon uh, in je tuin kunt zetten. Als uh, longkruid, uh, waar uh, die zakken bij goed op vliegen. Of uh, bijvoorbeeld uh, klokjes, waar klokjes bij je uh, in de zomer op vliegen. En uh, je hebt ook hele aparte planten, als, uh, planten met viltige bladeren, zoals prikneus bijvoorbeeld. Daar schrapen bepaalde soorten bijen, zoals de wolbijen, schrapen daar uh, de, de haartjes vanaf voor hun nest. Dus zo kun je een heel aantal planten kun je in je eigen tuin zetten om die wilde bijen een handje te helpen. Kijk, hier uh, vliegt weer wat, heren. Wat zien we hier? Oeh. Ja, Hans. Een hommeltje zelfs de bijendeskundige toch heel goed kijken. Met dat, met dat witte kontje. Ja. Aardhommel? Ja, werkster Zie je? Kijk, wat. kijk. Dat is, hier zit een vosje. Nou, een kijk, vosje. Ja, een vosje. Oh, daar gaat en dan bedoelen we de vos bij De vosbij, precies. Mooie bruine die... achterkant. Harig en ook dat, ook. En ook dat uh, borststuk, dat, dat tweede stukje, dat is ook helemaal rood. En dat is eigenlijk de enige die dat heeft zo mooi rood. Ik zou denken dat hier de witbaard... Zand bij zit. Zie je hem op dat okay, blad zitten? Ja, ja, ja. De witpaard zand bij. Dit beestje, staat bruin behaard borststuk. Ja. Staat hij erbij? Staat erbij, ja, ja. Oh even ja, Kijk Even kijken is het op de hier, lijst? De, hier, zie je dit beestje? Dat zijn van die beestjes die echt massaal bij elkaar nestelen tussen de straatstenen, bijvoorbeeld. Waar zand is, open zand of zelfs tussen straatstenen. Daar maken ze hun nestjes. Typisch ook weer zo'n voorjaarsbeestje. Ja, hoeveel soorten hebben we? Daar nou, heb je een beetje bijgehouden, Hans. Hoeveel uh, van deze... Nee, ik heb er niet bij. Maar die Kijk. hebben we gezien. Die hebben we gezien. Twee. Het vosje, drie. Uh, die hebben Vier, drie. drie. Vijf. Vier, vijf. Houd even op vijf soorten. Vijf van de twintig hebben we nu even ik, in ja. deze korte tijd ja, al ja. gezien. Nou, dat is toch helemaal niet gek. Nou, in een half uur moet u dus uh, een flink eind kunnen komen. Die bijzoekkaart, waar vinden we die? Op voeggevolgs.vraag.nl. Nou, en handig. kunt u hem even downloaden en dan kunt u uh, de tuin de in. Wel goed naar die plaatjes kijken hoor, want het is best lastig om ze van elkaar te onderscheiden. Maar nou ja, als je een beetje je best doet, dan uh, lukt dat vast. Nou, volgens mij lukt het helemaal niet als ik die bijenkaart oh. zo kijk Ik zal het dus even gaan vragen. Het -tel weekend is natuurlijk gisteren al van start gegaan. Hoeveel bijen zijn er tot nu toe gezien en hoe gaat het ermee? En hoe moet je in na die beesten van elkaar onderscheiden? Ik ga het vragen aan Menno Rehmer. Nou, deze Remer. is en die is Insectendeskundige <laughs> van bureau IJs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, ja, wij zitten even met die kaarten voor ons neus. Maar dat is ja. nog niet zo, niet zo eenvoudig, hoor. De, de gewone zagenbij onderscheiden van, de, van de, de rosse metselbij... en de grote bladsnijder en de akkerrommel Moet je vragen of ze eerst gaan stilzitten? Ja, dat is wel handig, ja. Want de uh, zagenbij die vliegt inderdaad uh, heel snel rond. En uh, andere bijen die kunnen er ook wat van uh, qua snelheid uh, ja. vliegen. Hoe doe je dat? Ja, je moet inderdaad gewoon even wachten tot ze op een bloemetje gaan zitten. En als er ja, bloemetjes in de buurt zijn, dan, dan doen ze dat vaak ook wel. Okay. En dan kun je rustig kijken van uh, wat voor kleuren beharing hebben ze. Uh, hoe groot zijn ze? Uh, hoe lang is de kop bijvoorbeeld? Ja. Hebben ze, hebben ze dwarsbandjes op het achterlijf, ja of nee? En, etcetera, nee. etcetera. Nu hebben jullie al een dagje geteld. En wat is, wat is de voorlopige top drie? De top drie? Nou ja, ik, ik kan misschien niets over de respons nog zeggen. We ja? hebben tot nu toe... Uh, 32 deelnemers gehad, wat een beetje tegenvalt nog. Ja, klinkt dat klinkt niet veel. Ik wil vooral iedereen oproepen om vandaag nog even de tuin in te gaan en bij je te gaan tellen. Mm -hmm. uh, er zijn 16 soorten gezien in totaal. Uh, dus nog niet alle 20 van de zoekkaart. Nee. Dat kan nog komen. Uh, ja, de, de top 3. Uh, uh, ik, ik zal de top 5 geven. Uh, een verrassende zaak is dat de honingbij er niet, niet in staat. Ehm... Uh, en uh, wat ook opvalt, is dat vier van de vijf soorten in de top vijf dat zijn hommels. Uh, en veel mensen weten niet dat hommels eigenlijk ook uh, bijen zijn. Ja. Uh, dat is dus wel zo. Uh, en. Dat heeft denk ik een beetje te maken met het frisse weer gisteren. Hommels die zijn vaak al actief bij, bij lagere temperaturen dan, dan andere bijen. Ja, en om een, om bijen, een gewone bij te zien moet het toch wel een beetje lekker zonnig weer zijn, begrijp ik. Dan moet het iets warmer zijn. Dus ik, ik denk dat het vandaag ook iets beter is dan gisteren. Ja. En maar tot... vier van de vijf zijn dus hommels. hommels. En op, op vijf staat de rosse metsel bij. Ja? Op vier staat de tuinhommel. En die moeten ze nog iets beter, ze best doen om ze ja. hier uh, aan te doen. We moeten zo gaan afsluiten. Dus ga snel naar de nummer ja, 1. En menno. Dan hebben we de top 3. Dat zijn de drie soorten die alle drie even vaak gezien zijn. Precies even ja. vaak: de aardhommel, de akkerhommel en de boomhommel. Oké, okay. nou doortellen kan vandaag dus ook nog uh, tot vanavond 8 uur. Menno Remer, insectendeskundige van Bureau IJs. Dankjewel en nog uh, heel veel succes he, bij het bellen tellen vandaag. Ja. Dankjewel. Yep. Okay. Wij zijn zometeen terug uh, na negen uur met uh, onder andere Big Broeder... en een milieuadviseur Jan-Paul van Soest. Die luidt de noodklok, luid de noodklok <laughs> gezoomd omheen. Het eind is nabij. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. De week in Nederland. De teleurgang van de wereldomroep. Good morning, good afternoon, good evening. Het woord getoond ter discussie. En België